In deze aflevering van Eindtijd en Profetie zien we hoe dankbaar koning David is als hij verlost is van zijn vijanden. Hij zingt daarover, hij schrijft daarover in psalm 18. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Als we het hebben over Israël in de psalmen, dan komen we natuurlijk de koning van Israël tegen. Een koning van Israël, koning David. En hij is dankbaar omdat hij verlost is van zijn vijanden. Wat schrijft hij allemaal? Ja, interessant. Psalm 18. En er zijn uitleggers die zeggen dat hij inderdaad 18 overwinningen over zijn vijanden had gehaald. Oké, okay. wel interessant. dat hij Psalm 18 koos? Ja. ja, en dat staat ook in eh, 2 Samuel hoofdstuk 22. staat mm -hmm. letterlijk dezelfde tekst okay. van deze psalm. Mm -hmm. En David staat natuurlijk ook symbolisch voor Israël. Ja. Is ook heel, heel duidelijk. Mm -hmm. Nou, wat hier in deze psalm, er komen de eindtijd ter sprake. Een profetie. En Israël komen allemaal terug in deze psalm. En de dag des heren. Sorry? En de dag des heren. Ja, dat is de eindtijd natuurlijk, de ja. dag des heren. Ja. Maar nu verraad je de, de, <laughs> de helft de uitzending al. Maar ja, goed, maar kunnen de mensen ergens naartoe uh, werken? Ja, natuurlijk, tuurlijk, dat moeten ze ja. ook weten. Nee, want David die is ontzettend dankbaar. Ik heb u hartelijk lief, heren, zegt hij. Want u hebt geloofd, zei de heren. Want van mijn vijanden ben ik verlost. Nou ja, zouden wij niet allemaal zo'n loflied kunnen zingen? Ja, als dat we... die geestelijke uitleg komt ook toch niet. Nee, keer. maar als we, als we verlost zijn van onze vijanden, als we verlost zijn van een bepaald iets, of bevrijd ja, tuurlijk, zijn van een bepaald, tuurlijk, tuurlijk. dan zouden wij deze psalm ook kunnen zingen. Dus daarom is, heeft de psalm hebben natuurlijk ook een geestelijke uitleg. Ja. De psalmen hebben zoveel uitleg, er zitten zoveel dieptes in. Ja. Maar ja, wij beperken ons nu eenmaal tot eindtijd en profetie en Israël. Zeker. Maar ook deze dingen komen ter sprake, moeten we niet vergeten. Ja. Nou, David die, uh, ziet dat. En hij zegt vers 7. Toen het mij bang te moeder was, riep ik de heren aan. Tot mijn God riep ik om hulp. En dan, God hoorde mijn, mijn stem uit zijn paleis. En toen, en dan komt het, dreunde en beefde de aarde. De grondvesten der bergen sidderden. En dan zo van vers 8 tot en met vers 20. Komt daar een verhaal dat alleen maar op de eindtijd kan slaan. Mm. Tijdens David, nergens in de Bijbel lezen dat er een, een aardbeving was om David te helpen. Nee, en hij was ook nog niet in de eindtijd. Nee, dat was nog lang niet het geval. Nee. Nee. En hier, En de heren neigde de hemel en daalde neer. Mm -hmm. Dat is de wederkomst, er was nog niet eens de komst geweest van de Heer Jezus. Ja, precies. Mm. Hij reed op een gerub en vloog, en dan zien we hier, hij, vers 15, hij schoot zijn pijlen en verstrooide hen. Hij slingerde bliksemen en bracht hen in verwarring. Je moet goed beseffen, dat zag David allemaal. Ja. Hij werd dus eigenlijk door de heilige geest, terwijl die God zo hartelijk aan danken was, hm. werd hij opgetild en zag hij allerlei beelden in de eindtijd. Nou, wat bedoel je dat, opgetild? Uh, hij werd, zoals ik, op, laat ik, zeggen, door die auto en mijn vriend die mij rijdt, uh, werd ik vervoerd van Kooten helemaal naar hier, ja. uh, door de ruimte, mm -hmm. werd de profeten en werd David, en met name Johannes, werden opgetild door de Heilige Geest van hun tijd en zien flitsen naar de eindtijd. Oké. Okay. En dan heb je bij de profeet Nahum, die zag ook flitsende pijlen schieten, mm -hmm. Dat zijn zijn raketten natuurlijk. Ja. Maar ja, dat hadden ze zelfs niet eens een woord voor. Mm -hmm. Dus daarom was dat profetie, moet je ook weer duiden. En ze zagen strijdwagens, zagen ze. En dat ziet da David hier ook. Oh, okay. Kijk, David die werd naar mijn gevoel opgetild naar de zogenaamde Dag des Heren. En dat werd Johannes ook, dat lezen we Johannes. Dat is de zondag, hè? De Dag des Heren. Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag allemaal. Nee, dagen, maar er is, dus er alle zijn wat misverstanden over wat de Dag des Heren is. Ja, toch? ja, ja. ja. I, I, dat werd, ook in allerlei kerkelijke handboeken, vind je nog, zondag kreeg op zondag kreeg die visioen. Staat nog niet eens bij na de koffie, <laughs> <laughs> maar, maar, Dus in plaats van de dag des heren zetten zij de zondag neer? Ja. ja, maar de hele Bijbel, de hele profetie, zegt verschrikkelijke dingen over die dag des heren, mm, ja. de rabbijnen ook. Mm -hmm. Die zeggen, we hopen het niet mee te maken, zo erg is het, ja, die ja, dag des heren en ja, profeten ook. Ja, dus Amos die zegt, wij hen die verlangen naar de dag des heren. Ja, klopt. Ja. En, en, dus het is in ieder geval niet zomaar dan, een willekeurige dus zondag. Johannes die werd, kwam in geestesvervoering ja. en hij kwam op de dag des heren ja, terecht. Hij, hij zag dus wat er op die dag zou gaan gebeuren. In die periode, in die periode. het is niet... Uh, uh, een dag, een maandag, dinsdag of zaterdag. Ja, één dag is bij de Heer als duizend jaar, hè? Dus, uh, Ja, dat, natuurlijk, maar het, was, jaar het is een fikse periode. Ja. En ja. sommigen denken aan zeven jaar van de antichrist. En ja. sommigen denken aan een paar jaar er nog voor ja. en een tijdje daarna. Maar in elk geval, het zijn de eindtijdgebeurtenissen. Ja. Uh, Johannes die zag de geboorte van de komen van de antichrist. Hij zag het antichristelijke rijk. Hij zag al die rampen die er plaatsvonden. Mm -hmm. En daar ziet David hier ook wat van. Ja. Hij slingerde bliksemen. De der, de beddingen der wateren werden zichtbaar. Tsunamis mm -hmm. komen er dan voor in de eindtijd. Mm -hmm. nee? Hij reikte mij van omhoog en greep mij. Hij trok mij op uit grote wateren. Wateren is dat altijd symbool in de Bijbel voor volkeren. Mm. Nee? Hij trok mij omhoog voor die volkeren. Hij ontdrukte mij. Hij leidde mij in de ruimte. Moet maar eens even kijken naar, bijvoorbeeld in Sephanja, wat die zegt over, de, uh, over die dag des heren. En dan vinden we daar ook hele merkwaardige dingen. De profeet Sephanja is na de grote profeten, krijgen we een hele zwik kleine profeten. Ja. En dan komen we bijna aan het eind, vlak in Sephanja. En dan zien we in hoofdstuk 1, vers 14... En er staat, nabij is de grote dag des Heeren, Nabij, en hij nadert haastig. Bitter schreeuwt dan de held. Een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van vernieling en van vernietiging. Een dag van wolken en dikke duisternis. Heeft de heer Jezus het ook over in zijn eindtijd reden. Ja, dus geen... Dikke duisternis die over de aarde komt. Geen pretje. Zeg je? Geen pretje. Nee, komt absoluut zijn niet. Een dag van bazuingeschal. Dan zal ik de mensen ver... Uh, ver ...benauwen, zodat ze gaan als blinden. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden, op de dag van de verbolgenheid des Heeren. Door het vuur van zijn naijver zal de hele aarde verteerd worden. Een verschrikkelijk einde zal hij alle inwoners ter aarde bereiden. Tjokke, tjok, tjok, tjok. En ja, moet dan, je daar niet heel bang voor worden? Ik wel, ja. Mm. Ik wel. En ik hoop niet dat we dat mee hoeven maken. Nee. Nee, dat hoop ik vanhoud. Zo serieus is het dus wel? Zo serieus is het wel, ja. ja. En, en daarom, ik heb ook een, een artikel geschreven over Syrië. En dat is het rode paard, mm -hmm. dat openbaringen, die de vrede van de aarde wegneemt. Ja. En dat is in Syrië al geland. Ja. Voor, wat de Jezus zegt, volk zal opstand tegen volk, natie tegen natie. Mm -hmm. In Egypte ook, de ene groep staat op tegen de andere groep. Ja. In Syrië, ja. zelfs de groepen van het vrije Syrische leger, mm -hmm. die jihadisten, die gaan moordend rond uh, in, in, tegen andere groepen die ja. met hen mee tegen Assad ja. zouden moeten strijden. Ja, wij hopen natuurlijk dat dit allemaal gebeurt uh, na de opname van de gemeente. Dat hopen velen met ons. Vele ja. anderen zeggen, uh, vergeet het maar. Wat zeg jij? Want Israël, die uh, ja, vooral Messiaanse gelovigen mm -hmm. zeggen dan, ja ja, uh, jullie lekker naar de hemel feest vieren <laughs> en wij weer zo'n verschrikkelijke tijd meemaken. Ja. Snap je? Ja. Dat is wat is, wat is jouw visie erop? Moet ik dat echt zeggen? Ja, natuurlijk. Mensen willen dat weten thuis. Jongen, jongen, jongen. Zitten niet op mijn nou, visie te wachten maar op jouw visie. Heel kort. Kijk, er zijn vier of vijf theorieën over die opname. Dat dat komt voor die verschrikkelijke dag des heren mm -hmm. en voor de grote verdrukking, voor die tijd van de antichrist. Er ja. zijn opvattingen die denken dat het halverwege is. Mm -hmm. Wat halverwege? zal de antichrist naar Jeruzalem gaan en in de tempel gaan zitten, zegt Paulus, mm -hmm. en zal zich laten zien alsof hij een god is. Ja. En in die tijd daarvoor, dat is drieënhalf jaar van de antichrist, zal er vrede zijn op aarde, hij brengt een valse vrede, waar we hey, de vorige nog, keer ook over gehad nog, hebben. Nog even die tempel, is dat dan de rotskoepel of is dat de, de nieuwe tempel? Ben helemaal, die rotskoepel die gaat verdwijnen. Ja, ja. Jongen, jongen, jongen, ik, ik kan me nog niet voorstellen dat de Almachtige, niet, het toelaat dat nu al nou zo'n zo 1300 jaar, 1350 jaar, zijn heilige berg ontsierd wordt door dit onheiligdom hmm. daar. Dat hmm. kan ik me niet voorstellen. Want de, op de berg Sion zegt de Heere God: daar zal ik. en laten verheerlijken. Ja. Ja. De, de Heere heeft de berg Sion lief. Ja. En daar, van die plek, zullen de lofprijzingen ja. naar de Almachtige opstijgen. Maar het lijkt toch veel logischer dat de antichrist in die rotskoepel gaat zitten, wat ook, zeg maar, een beetje bij hem hoort, uh, dan dat hij in een tempel gaat zitten die er nu nog niet ja, is? Nou ja, we zullen het zien. Ja, jij hoopt dat je het niet ziet, maar... <laughs> <laughs> maar we zo. Nee, dat is de tweede opvatting. Dus dat is de tweede, halverwege. Ja. De, ja, ja. de derde opvatting is van veel Messiaanse joden, wel nee, helemaal geen opname. Wat, is, wat wordt er dan bedoeld? Paulus die zegt, in Thessalonicense, wij gaan de Heer tegemoet als hij mm -hmm. komt. Dus hij neerdaalt op de olijfberg, mm -hmm. waar we het de vorige keer over gehad ja. hebben. Gaan wij hem tegemoet. En als wij hem tegemoet gaan, dan gaan we weer mee terug naar de aarde. Mm -hmm. Alleen, in de lucht zullen wij veranderd worden, zegt Paulus ook. Dat is hun theorie. Ja. Snap je? En de, de vierde theorie is, nee, het zal ergens gebeuren in de laatste tijd. Drie en een half jaar van de Antichrist. Want dan gebeuren de vreselijke rampen. Mm. En daarvoor zullen we besparend worden. Ja, ja. Dat is de theorie. Wat mijn theorie is, waar vroeg je om natuurlijk. Dat is de vijfde. Dat is, nou, kijk, de Bijbel staat vol geheimenissen. Ja. Dat weet je. En Daniel, die kreeg allerlei dingen te horen en te zien van God en daar begreep hij niets van. Ja. En de Engel die zegt: schrijf het nou maar rustig op en gaan dan maar rustig sterven, dan uh, komt het wel goed. <tie> <tie> en uh, die geheimenissen worden wel geopenbaard. En in de tijd zullen steeds meer mensen zicht krijgen op het politie. Ja, nou, en dan denk ik, die opname van de gemeente staat in de Bijbel, dus het is waar. Mm -hmm. Maar het tijdstip daarvan, het moment daarvan, dat heeft de Heere God nog in zijn eigen hand gehouden. Ja. Want daarom zijn er zoveel theorieën omdat, omdat men het niet weet. Ja. Nou, dat is mijn gedachte, mm -hmm. dat het tijdstip, dat weten we nog niet. Mm. We hopen, dat het voor de grote verdrukking is, kan best zijn dat het helemaal aan het eind gebeurt. Ja. Maar er is nog een element dat er belangrijk is. Die verschrikkelijke dingen die we net als Stefania lazen, dat lezen we ook bij Nahum, dat lezen we bij Jezaja, mm. dat lezen we in ontzettend veel teksten over de dag des Heren, dan ineens staat er dan, Kom tot uzelf, Kom tot inkeer, geschaamteloos volk, Voordat het besluit tot uitvoering komt. Met andere woorden, het besluit van die dag des Heren en de uitvoering, daar zit, speler, ruimte, in. zit ruimte tussen. Het ja. is wat. Ja. En wat is dat voor ruimte? Dat is de ruimte van gebed. Ja. Dat is de ruimte van ons roepen naar de Heren. Mm. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Ja. Voordat, doe dat nou, voordat over u komt de brandende toren des Heren. Ook in Joël staat ontzettend veel over de dag des Heren. Ja. In Joël hoofdstuk 1, lezen we in vers 15. Weed die dag nabij is de dag des Heren. Als een verwoesting komt hij van de Almachtige. En dan vinden we in hoofdstuk 2. Want de Heren verheft zijn stem, zijn strijdmacht is groot. Een talrijk leger. Groot is de dag des Heren, zeer geducht, wie zal hem verdragen? En nu komt het. Maar ook nu nog, luidt het woord des Heren... Bekeert u tot mij met uw hele hart. En met vasten en met geween. En met rouwklachten. Mm -hmm. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Maar ook nu nog. Ja, Ongelooflijk ja. is dat hè? Dus die ruimte blijft die ruimte er tussen zitten. Er is ruimte altijd. voor gebed. En dan zie je dat ook in openbaring. Zie je dat. Ja. Want te midden van al die rampen. Vlak voordat die grote gerichten uitbreken. Mm -hmm. Dan komen de, die 24 oudsten. En wat engelen. Wat topengelen die komen bij de Heer en die hebben schalen hmm. vol hier ook. Ja. En wat zit er in die schalen? Gebeden. De gebeden zitten daarin. Ja. Dus net alsof God wil zeggen: breng die gebeden nog even voordat die rampen komen voor mijn aangezicht. Ja. En een eindje verderop in de Openbaring, als die verschrikkelijke bazuingerichten komen, die dingen die ik net voorgelezen hmm. heb, dan staat er weer: er komt er weer een engel. En die brengen weer de gebeden van God mm. uh, in schalen, voor het aangezicht van God. Mm. En dan zeg ik altijd, zorg dat die schalen vol zitten. Ja, zeker. Ja. Ja. Want God, het is al, God zegt, even kijken, of ik nog een gebed van van, van, uh, van Dolf moet beantwoorden, of een gebed van Jan van Barneveld moet beantwoorden, mm. snap je? Ja. Zo is God vol van genade. Mm. Want kijk, waar komen die rampen vandaan? God trekt zijn handen terug. Ja. God trekt zich terug. God heeft wel alle macht, maar hij neemt niet alle macht op zich. Ja. Uh, God, die trekt zich terug over die landen rondom Israël, omdat ze God vervangen hebben door, door een afgod. Snap je? En God trekt zich terug, en dat zeg ik met intense angst en verschrik, hij trok zich trekt, trekt zich terug uit Europa, mm. omdat Europa uh, God weggegooid heeft, ook ja. in de statuten van de Europese Unie. We willen niks meer met God. Ja. En, en, en, en dan trekt God zich terug, als je mij niet hebben wil, dan zoek je het maar uit. Maar, als een land op zijn knieën gaat en een vergeving vraagt... Dat, dat zeggen die profeten hier, ja, ja. Dat staat ook al in, uh, in het Oude Testament, in Kronieken. Ja, dat uh, staat ook in Kronieken staat ja. het, en, uh, en Amos die wist dat. Dan kan er genezing voor een land plaatsvinden. Ja, ja, ja, ja. Dus ook daarin is gebed, hè, van als we op onze knieën gaan en we blijden onze schuld, en we keren ons terug tot God, dan is er genezing plaats voor het land en is er ook die ruimte kan ingevuld worden. Ja, maar dat gaat alleen maar gebeuren als de, de rampen al, al aan het beginnen zijn. Ja. Maar de geest van de antichrist gaat gewoon steeds verder. Die gaat, ja. En, omdat God zich steeds meer terugtrekt, krijgt, dat, krijgt die antichrist meer steeds meer ruimte. Ja. Maar ook krijgt de, de boosheid van de mensen steeds meer ruimte. Dat is ook waarom er tegenwoordig zoveel boosheid in mensen is. Dat is een van de redenen en waarom er zoveel onreinheid, geesten van onreinheid, die waaien over heel Nederland. En het geweld neemt zien er over ja, toe. Ja, dat het, bedoel ik, hè? Gewoon, gewoon huiselijk geweld. Ja, en het, ja ook dat en het uh, huiselijk geweld, maar ook, ook zeg maar op straat uh, mensen ja, die en, neergeslagen worden. En het onrecht neemt steeds meer toe. Dus dat is een gevolg van het feit dat mensen uh, God loslaten. Ja. En daardoor krijgt de anti Christ, de geest van de antichrist steeds meer ruimte, ja, precies. die vervult het denken van mensen ja. met boosheid, ja. waardoor we zoveel boosheid tegenkomen. Ja, en daar staat dan te weinig laat ik zeggen, geestkracht en goedheid van de gemeente en van ons tegenover. Ja, wij moeten meer bidden. Ja, en we zijn veel te veel bezig met ons eigen ding, ja. met ons eigen ik. Ja. En, en, en, en dat, dat is verschrikkelijk. Nou, dan gaan we naar Psalm 102, want die, die, die, die, die tijd die klok zal lopen op hier, had ja, zo hard in Ja, is. we hebben nog uh, een minuut of 6,5. Oké, okay, dan gaan we snel dan. Psalm 102, zeg je? Psalm 102, waren we, nee, we waren bezig met Psalm 18. Ja. Psalm 102, die komt nog wel een keer. Okay. We waren bezig met Psalm 18. En wat doet God dan? Na vers 20 is het voorbij en dan gaat God redden. Mm -hmm. En dan zien we in vers 44, dan krijgen we nog een tussenstuk, Gij deed mij ontkomen aan de twisten van het volk, Gij steldet mij aan tot hoofd der natieën. En dat wordt is op den duur. Nou ja, goed, we hebben al heel vaak gezegd, uh, Israël de hoofdstad van de wereld. Ja, ja, ja. Hoofd der natieën. Ja, en, en dat is zo ontzettend belangrijk, dat we ja. dat, dat goed gaan zien. En dan zegt David, geprezen zij de Heer, mijn rots, verhoogd zij de God van mijn heil. Mm. En dan vers 50, daar zijn we mee begonnen, deze serie. Daarom loof ik u, o Heer, onder de volken, en wil ik uw naam psalm zingen. Ja. En dat, daar spreekt de hele wereld ook over, die, die grote toekomst van, voor Israël. Eh, Gij stelde mij aan tot hoofd onder de naadzielen. Volken die ik niet kende, werden mij dienstbaar. Nauwelijks hadden zij van mij gehoord, of zij gehoorzaamden mij. Mm. En dat, dat gaat dan ook zo dat is gebeuren. Eigenlijk, het verhaal van Jozef ook een beetje. Hè? Uiteindelijk wel. Maar waarom het zo belangrijk is, ja. daarom heeft Israël ook zoveel moeten lijden. Ja. ja. ja. Het, er staat ook, staat ook ergens in je openbaring 6 of 5, er staat dit. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen, de rijkdom en de macht en de eer en de lofprijs en de aanbidding. Ja. De weg naar boven gaat altijd via beneden. Ja, helaas al. Ja, ik weet het niet. Want men kan pas heersen, gebieden, als men heeft moeten lijden. Hmm. Dat, dat, dat is een genoemde wet. Dit Jezus ging ook door lijden heen tot heerlijkheid. Ja, maar is dat niet zeg maar de hele uh, kerngedachte die door de hele Bijbel trekt? Dat gaat komt? door de hele Bijbel heen, ja. Dus ook komt Israël door die tijd van benauwdheid. Ja, zij moeten ook door de woestijn heen. Ja. Uh, en een mensenleven gaat vaak door een woestijn heen voordat ze. Het, uh, belangrijk... Voordat het licht doorbrengt. Voordat het licht doorbrengt of in de beloofde landen. aankomen. Ja, ja, ja. Maar dat, dat is ook, en daarom is in Israël de Torah-studie zo verschrikkelijk belangrijk. Mm -hmm. Dat ze goed weten waar het God om gaat. Ja. Uh, je bedoelt de, de joden zelf? Ja, de joden zelf, ja, ja. tuurlijk. Ja, maar dat, dat, de orthodoxe joden weten dat in ieder geval wel, toch? Die zijn er druk mee bezig. Ja, ja Maar we de... hebben al eerder gezegd, het is jammer dat zij de diepte daarvan nog niet doorzien. Eén diepte daarvan, er zijn meerdere diepten daarvan. De profetische diepte? Die zijn er ook, want zij weten heel erg goed dat deze terugkeer een vervulling is van schriftuurlijke beloften. Ja, maar ze, ze hebben nog niet in de gaten dat, zeg maar, alles wat over de Heer Jezus in het Oude Testament geschreven ja. wordt, dat dat in vervulling ja. is gegaan maar, en gaat. Maar wanneer wordt dat vervuld? Ja, een deel is het natuurlijk vervuld toen de Heer Jezus naar de wereld komt. Ja, aan één kant, maar wanneer breekt in Israël het licht de door? Wanneer altijd, zegt Paulus, wanneer als de volheid de van de heidenen ligt, ligt er een sluier over mm -hmm. Israël. Ja. Wanneer wordt die sluier opgelicht? Als de volheid van de heidenen is ingegaan? Ja, maar wanneer is dat dan? Als de volheid, als de boosheid van de heidenen eindelijk helemaal vol is. Nou, dat scheelt, dat scheelt niet veel meer nu in deze tijd. Mm. Maar als zij mij zien, die zij doorstoken hebben. Maar wanneer zullen ze het dan definitief zien? Dat staat ook in de Bijbel. Dat zullen ze zien als zij het teken van de Zoon des Mensen zullen zien. Het teken. Dat vragen ja. ze in de eindtijdreden. Ja. Dan vragen de discipelen, de Jezus, wat mm -hmm. is het teken van uw komst? Ja. En dan staat ergens anders, een eentje verderop, in die, en zij zullen het teken van de Zoon des Mensen zien als de hele wereld donker is en duister is, mm -hmm. midden in die eindtijd waar we het net over hadden. Ja. En dan in die nood, in die oorlog, dat staat in Zachariah 12, ja. dat ze een grote oorlog tegen Jeruzalem beginnen. Ja. En, en in die grote nood zullen de bidstonden ontstaan in Jeruzalem. Ja. De geest van verootmoediging en de geest van gebeden. En dan staat er, zullen zij mij zien die zij doorstoken hebben. Ja, dat sims. is het teken. Van de handen. Dat is het ja. teken van de authenticiteit van de Heer Jezus, van de ja. doorstokene. Ja. Nee? Want het zal altijd, tot een eeuwigheid, het teken van onze verzoening blijven. Tot een eeuwigheid zal het zijn. Het teken van het kruis. Ja. En, en dan zullen ze over hem rouw bedrijven. Ja. He, altijd uitleg is geweest: oh, we zullen ze spijt hebben. Wel ja. no, nee, zo'n klein orthodox joods jongetje met zo'n keppeltje op. Met van die krullegaartjes. Ja. Zal zijn papa uh, zijn jasje trekken en zegt, Papa, de jas. Ja. En die orthodoxe jood zal huilen. Met tranen zal hij zeggen. Yeshua, mm. het was toch Jezus de Messias. Ja. En dan kunnen ze met David op Psalm 18 ook zingen. En dan gaan ze op Psalm 18 zingen. Ja. Maar dan is het nog niet afgelopen. Want dan mm. komt Zacharia 13. Mm -hmm. Dan zal heel Israël gereinigd worden. Ja. Niet Dat er staat in Zachariah mm. 13. En dan zal de duivel zal zo kwaad worden. Zal hij de hele wereld opstoken om tegen Jeruzalem mm. oorlog te voeren. En dan zal God zelf optreden. En dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Mm. En dan zal hij dus. Israël totaal bevrijden en dan zal dus het vrederijk van God aanbreken. Ja. Dat is zo ontzettend mooi, die, die ontroering die door Israël zal gaan, ja, pas. dat het ja. hem toch was. Nou. En, dat, en dat is toch nog toe verborgen. Ja. Waarom? Omdat eerst de heidenen tot geloof moeten komen. Ja. Eerst de heidenen. Dat is uh, voor ons en daarom is de reden te meer, want er staat ook geschreven, de verlosser zal uit Sion komen. De eerste keer is hij uit Sion gekomen, maar ook de tweede keer komt hij uit Sion. Weet je wie dat zegt? Nee. Paulus. En weet je wie die citeert? Jezaja. En Jezaja zegt, Jezaja, hij zal als verlosser voor Sion komen. Ja. Eerst komt hij voor Sion. Mm -hmm. en ja, Hij moet eerst voor Sion komen, dan Wil hij uit Sion komen. Ja, precies. En Paulus zegt in Romeinen 11, vers 26, zegt hij, hij zal ook uit Sion komen. En daarom is de hele wereld tegen Israël, en daarom zijn de volken in opstand, en daarom heb ik verdriet. Ja. ja blijdschap dat hij komt, maar ook verdriet te willen van de wereld. Precies. Wilden ze maar geloven, wilden ze maar. We kunnen je buigen voor Jezus. Ja. En dat blijft ons gebed en dat blijven uh, verkondigen dat dat de redding van de wereld kan zijn. Ja, dat staat ook in die psalm 18. Ja. Die, Toen riep ik tot de Heer. Zegt, Precies. Dat, dat, en dat is de eis, dat moet geroepen worden. Nou, daar sluiten we mee af Jan, want onze uh, tijd zit er helemaal op. We blijven roepen naar de Heer. En hij belooft dat als wij hem aanroepen, dan zal hij ons aanhoren en hij zal ons antwoorden. Amen. En ons dingen laten zien waarvan we nu nog geen weten hebben. Ja, Jeremia 33. U ook heel hartelijk dank voor het kijken naar deze uitzending. We geloven dat er redding mogelijk is voor u persoonlijk, voor de wereld. En dat kan alleen maar door gebed, door ons om te keren naar de Heer Jezus toe. En te zien wat uh, Hem allemaal te wachten staat, wat Hij allemaal nog voor ons gaat doen. Wat ons nog te wachten staat. Het is een uh, profetisch gebeuren waar we steeds naar uitzien hoe dat gaat uh, aflopen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van Eindtijden en Prof. Er komt zo'n oordeel, er is niet voor niks dat er recessie is, omdat wij met onze financiële middelen die terroristenbewegingen daar in stand houden.